Door Almegens met het NOS-journaal. De explosie bij het huis van een agent in Best in december 2020... was mogelijk een wraakactie na uitgeschreven boetes. De ontploffing veroorzaakte brand en grote schade aan het huis... waar op dat moment het gezin van de agent sliep. Woensdag werden twee verdachten opgepakt... onder wie een man van 42 uit Waaleren... Hij gaf vermoedelijk de opdracht voor de aanslag. De politie denkt dat hij boos was over bekeuringen... die zijn zoon had gekregen van de agent. Het voorarrest van de hoofdverdachte is met twee weken verlengd. De vermoedelijke uitvoerder van de aanslag mocht naar huis, maar blijft verdachte. Door de verwachte vele regen van vandaag zijn inwoners van delen van Geldermalsen en Leerdam gewaarschuwd voor overstromingen. De waterstand in de rivier Beneden Lingen is vannacht gestabiliseerd, maar verwacht wordt dat het pijl verder stijgt. Vooral in de lage delen van de Tielerwaard, Vijfherenlanden en Altena. De Britse premier Sunak veroordeelt de executie in Iran van Ali Reza Akbari. Op Twitter schrijft hij geschokt te zijn door de meedogenloze en laffe daad... uitgevoerd door een barbaars regime zonder respect voor mensenrechten. Vanochtend werd bekend dat de Britse iraanse politicus is opgehangen. De oud-minister van Defensie van Iran was ter dood veroordeeld... vanwege spionage voor de Britse geheime dienst. Het kabinet gaat mogelijk excuses maken aan Nederlanders... die slachtoffers waren van de Japanse bezetting... in de toenmalige kolonie Nederlands-Indië, meldt Trouw. Er zijn gesprekken gaande tussen nabestaanden en het kabinet. De gesprekken volgen op een rechtszaak... die Stichting Japanse Ereschulden aanspande tegen de Nederlandse staat. De stichting eiste daarbij financiële compensatie voor de Nederlanders... die hebben geleden onder de Japanse bezetting in Nederlands-Indië... van 1942 tot 1945... Ze vinden dat ze onvoldoende erkenning kregen voor het leed dat ze is aangedaan. Het weer, de hele dag regen. Op sommige plaatsen kan 10 tot 20 mm vallen. Het wordt ongeveer 10 graden. Er staat een krachtige wind aan zee, soms hard of stormachtig. En vanavond klaart het op. Morgen waait het opnieuw stevig en dan komt het tot enkele buien bij 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 En, uh, we gaan naar het tweede uur toe waar wij gaan praten met uh, Erik Kolen over de uh, expositie zand van de klare lijnen. Rem Kolenja is reeds aanwezig over de nieuwe uh, werkwijze van Pluspunt. En aan het einde komt Willem Strooman weer in 20 seconden vertellen hoe Classic Concert gaat lopen. Als het goed is, is meneer Kolen aan de lijn? Ik hang aan de lijn, goeiemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, een veelzijdig kunstenaar heb ik begrepen. Niet alleen uh, mooie tekeningen, maar ook uh, muziek maken en schilderen. Ja, zeker. En uh, standbeelden en glas-in-lood ja. ja. Ik doe eigenlijk alles, maar feitelijk kan, kan ik helemaal niks. <laughs> nou ja, als je toch de, de, de werken ziet. B wat, mij, wat ik heel mooi vond, was de glas-in-lood werken bijvoorbeeld. Ja, zeker. Nee, maar ik bedoel te zeggen, van, uh, ik, ik kan alleen maar dingen zoals tekenen en dat soort dingen. En de werkelijke zaken zoals... Leidingen leggen thuis, of behangen, of fietsenbanden maken, dat kan ik absoluut niet. Nou ja, maar daar uh, was gisteren al een heleboel op de televisie over NBO's. Dus Wat laat die dan maar lekker doen. Ja, precies, vind ik ook. Vind ik ook. Um, Zandvoort in strakke lijnen ja. er zijn uh, puur Zandvoortse tekeningen. Uh, af en toe zie ik in het Haans Dagblad uh, wel iets Zandvoorts voorbijkomen. Uh, zijn er mooie objecten in Zandvoort om in strakke lijnen te tekenen? Ja, prachtig. Ik, ik, had, ik, ik had eigenlijk wel een stuk of honderd illustraties kunnen maken. Het zijn er uiteindelijk 30, 25 nieuwe illustraties. En vijf bestaande die ik eerder maakte over de Formule 1, dus die hangen er ook. Ik heb uh, de, de, de, de illustraties onderverdeeld in, uh, een aantal, in een aantal hoofdstukken. Dus ik heb de Zandvoortse architectuur, Zandvoortse natuur, Zandvoortse uh, be, bekende mensen, uh, de Grand Prix natuurlijk, heb ik, heb, heb ik erbij. En uh, ik. ik dus ik weet ook aandacht wat mijn, uh, wat mijn uh, eigen link is met Zandvoort. En, en die is? Mijn ouders zijn, mijn ouders zijn geboren allebei in, Zand, in Zandvoort. De moeder van mijn vader was een echte paap. <laughs> geboren en getogen in Zandvoort. Beide opa's en oma's woonden jarenlang in Zandvoort. Dus ja. En waar bent u geboren? Ik ben geboren in Haarlem. Ja, dat is dan weer jammer, zou je zeggen. Ja, dat is jammer. <laughs> Zo'n zo rijke Zandvoortse historie en dan ineens in Haarlem geboren worden. Zee, ja, dat, dat is eigenlijk zonde. <laughs> maar ja, dan heb je natuurlijk wel een, een, een rijke Zandvoortse achtergrond waar je uit kan putten. Zeker, zeker. Ik heb, uh, ik heb, ook heel, veel, ik heb heel veel foto's kunnen, kunnen nazoeken van mijn moeder nog uit alle oude schoenen, schoenen, schoenen, schoenen, dozen. Ja, mooi. Ah, je, ik vind momenteel het, het, het, het, zeg maar het opgeknapte delvers wordt is ook werkelijk prachtig. Weet je? En als Bijvoorbeeld heb, heb ik drie grote illustraties gemaakt van het station. Nou, dat is echt een wonderschone station bij jullie. Echt, daar, moet, daar moet je heel erg zuinig op zijn. Nou, het is ook een monument, hè? Ja, zeker. Maar het is opge, op, op, opgeknapt. Maar echt op een ontzettend fraaie fraai, fraai wijze. Dat is mooi. Die architectuur die, uh, die u noemt... In welke delen zoek ik dat in Zandvoort? Nee, natuurlijk de watertoren. En ik heb enkele uh, particuliere huizen die aan de boulevard staan. Die heb ik, die heb ik ook getekend. En ik weet niet wie daar de architecten van zijn. Ik weet ook niet wie de mensen zijn die er inbouwen. Dus misschien is dat wel <coughs> voor mensen uit Zandvoort. Ze denken, hey, misschien heeft hij mijn huis <laughs> ook, uh, ook getekend. Dan kunnen ze, kunnen ze langskomen. Nou ja, ik heb ook begrepen dat er uh, voor het Zandvoort de Stakkelijnen een speciaal boek uitkomt. Ja, precies. Dat verschijnt ook. Dat, dat verschijnt de twintigste. Het boek, uh, daar staan alle illustraties in die op de uh, expositie worden getoond. en de totstandkomingsfase van een aantal tekeningen. Mensen vragen altijd aan mij hoe ik werk. Dus ik begin altijd met een potlood. met een potlood. potlood uh, hoe noem je dat? Schets. En die vind ik zelf ook altijd wel heel erg mooi. Dus die potloodschetsen staan ook in dat, uh, in dat uh, boek. Maar als, je, als je dan uh, begint met een potloodschets. Hè, heb je dan een object uitgekozen? Of, of je loopt ja, over de boulevard en je denkt van nou dat is een mooi huis. Ja, ook dat, ja. Zeker, zeker. En ik heb ook een... Uh, dat, wat jij nu zegt, dan viel me op dat standbeeldje van Kees Verkade de Garganalen. Uh, uh, ja, die heb ik in het Haam gezien. Ja, die is ook prachtig. Die heb ik getekend als je hem van de voorkant ziet... ...en ik heb hem getekend als je hem van de achterkant ziet. En die hangen ook daar op de expo. Oh, mooi. En wat <coughs> leuk is om te noemen, dat, uh, ik speel ook, sp ook nog in een bandje... ...en uh, de vrijdag bij de opening spelen we daar een paar liedjes mee. En dan worden we uh, muzikaal versterkt door de burgemeester. Dus dat, dat vind ik wel leuk. <laughs> heb je in ieder geval een basgitaar? <laughs> ja, zeker. <laughs> <Leuk>. <laughs> nou, we zijn uh, zeer benieuwd. Um... Ja, leuk. Dus, uh, het is vrijdag de 20e om 4 uur. En iedereen is een oh. harte welkom. Ik, uh, ik zag het. Um, wat mij ook opviel, waren de uh, Formule 1 tekeningen. Wat heb je met de Formule 1? Nou, dat klinkt gek. Ik teken het heel veel. Maar ik heb er eigenlijk niks mee. In die zin, ik vind de auto's prachtig. Maar autoracen zelf, daar kijk ik eigenlijk niet naar. En nou daar ben ik natuurlijk wel gigantisch trots op Max. Dat hij laat dat voorop staan. Maar ik vind, die, ik vind de auto's geweldig. Echt. Dat, is, dat zijn echte schoonheden. En dat moet ik altijd tekenen. Dat, dan heb ik zo'n zo innerlijke drang van ik moet die auto's tekenen. Ja, ik vond de, de, de affiche voor de niet-liefhebbers wel leuk. Ja, precies. precies <laughs> ja. <laughs> dan heb ik de auto helemaal onder laten schrijven. Ja, dat, dat toch... de mail vliegt erboven en die schijt ook Max' auto. Ja, ja, precies, ja. Maar hoe kom je op, op zo'n idee? Nou, ik had die, uh, die tekeningen van de, uh, van de Formule 1... toen het, de tijd dat er sprake was of het wel zou komen of hier, of hier niet... had ik het geplaatst op Facebook. En toen kreeg ik mailtjes van mensen van... Uh, wij willen het niet, die, uh, die <laughs> ja, nou, weet je, Wat Dan maak ik daar ook een editie van. <laughs> nou, het wordt een, een, een, een hele mooie tentoonstelling als ik het zo bekijk... en als ik ook naar de, de, naar de werken van. kijk die uh, op de website staan... Uh, aanstaande vrijdag om 4 uh, uur, muzikaal omlijst door uh, je eigen band met gastspeler. Ja. En daarna is, is, het, de, ook, is het boek ook te koop uh, vrijdag? Ja, dat is vanaf vrijdag te koop in de winkel van het museum. Oké, okay, nou dan weten we daar ook wel van. Uh, andere boeken zijn ook nog te en, kopen? Uh, ja, die zijn er ook te kopen. In dit nieuwe boek dat kost 15 euro. Dus we hebben, ook de, we hebben ook de prijs al ontzettend laag kunnen mm -hmm. houden. Dus, uh, ja, nou, speciaal voor alle zandvoerders. Uh, hoort, hoort, komt kijken en geniet ervan. Ja, graag. Leuk. Oké. Okay, uh, Erik, bedankt. Ik en dankjewel. ik denk dat we elkaar vrijdag zien. Hartstikke leuk. Oké, okay, dankjewel. Oké. Okay. Hoi, hoi. So long since you've been And the life you had in Dublin Now we're nothing but a dream To be right there in the moment You'd give anything you'd be It's alright, cause tonight We're gonna beat the town green Your friends are on the phone Now it's so close to Patty's day And it kills you not to be there But life got in the way If I have to break the bank Spend every penny on your dreams It's alright, cause tonight we no, gon' pay the town real Just like home Like it was the Lewis line. Change the hustle to the few where we kiss for the first time. Turn the city into Dublin, yeah, wherever we may be. It's alright, cause tonight we're gonna paint the town red, right Just now. like. Home. We met Remco Winia, um, directeur pluspunt moet ik zeggen. Ja, klopt. Goedemorgen. Um, ik moet even terug, hè, want ja. met Albert, praat, Albert Rechterschot, je, vorige, ja. je voorganger, die, die kwam hier ook regelmatig. Um, wat trof je aan toen je begon? Ho hoe lang is het eigenlijk al geleden? Nou, weet je dat het al 2,5 jaar geleden is? Ja, ik wou net drie zeggen maar. Net bij een ja, en het is ook de eerste keer dat ik in de studio ben. Want het was voor eerst altijd telefonisch, omdat dat natuurlijk allemaal niet mocht. Ja. Toen wij elkaar spraken, ik zei kom eens een keer naar de studio. Zei ik: Nou, dat leek me wel leuk. Ja, nou, we hebben natuurlijk uh, veel contact met, met Pluspunt. door allerlei uh, activiteiten en, en, en dingen die daar gebeuren. Ja. Um, Zandvoorts dus ook op de radio, dat hoort zo. Tweeënhalf ja. um, jaar. Je, je komt daar Pluspunt binnen en wat zie je? Nou ja, ik, ik trof natuurlijk een organisatie in coronatijd aan. Waarbij ik... Daarvoor ook bij een organisatie vandaan kwam die ook in corona zat. En waarvan ik vond dat men echt het maximale eruit probeerde te halen... om toch nog wat mogelijk was te doen. Mm -hmm. Dus met die anderhalve meter maatschappij. Die belbus die bleef rijden met al die schotten ertussen. Het jongerenwerk wat toch nog een soort van open was. Dat vond ik wel heel gaaf. Over jongerenwerk. Um, die had een soort, soort dispensatie voor, uh, ja, voor dit, corona. Ja, wat dispensatie gevraagd. Kijk, op een gegeven moment... Als je dan kwetsbare groepen begeleidde. de bibliotheek kreeg het uiteindelijk ook. de buurthuizen ook. wij dus ook. Maar jongerenwerk ook. als je kwetsbare groepen begeleidde. dan mocht er veel meer. En daar hebben we heel dankbaar gebruik van gemaakt. Ik maak even een hele grote sprong. en daarna gaan we weer terug. Ja. Ik lees vanmorgen in de krant. dat halen we meer. dat jongerenwerk met 25% gaat korten. Ja, on onvoorstelbaar ben. Onvoorstelbaar. Ja, ik, dat... denk, ik denk juist dat je bij die jongeren moet zijn. Die jongeren gaan nog hartstikke lang mee, die moeten echt een hubje hebben. En ik, uh, ik merk ook wel dat we soms die problemen van die jongeren een beetje bagatelliseren. Weet je van een ruitje in schop. Ach, dat moet toch kunnen. Deden wij vroeger ook, hè? Maar Ben, dat is echt het topje van de ijsberg. Er zitten echt grote problemen onder waar echt ondersteuning naartoe moet. En daar ben ik echt wel heel trots op Zandvoort. Mm -hmm. Dat we hier dat IJslandse model hebben omarmd. In een nutshell gewoon heel veel activiteiten voor de jonge lui gaan aanbieden... zodat je eigenlijk helemaal geen zin meer hebt om te hangen of rotzooi te trappen of wat dan ook. Omdat het echt voor jou wat wils is hier in het dorp. Nou ja, uh, afgelopen maandag is het nog een keer naar voren gekomen... Ja. Uh, uh, met, met uh, de soort speech van Marieke. Ja. <coughs> Zij maakt zich ook ernstig zorgen soms over dingen die in het dorp gebeuren. En dan gaat ze er ook nog een keer heen. Uh, hoe staan wij in Zandvoort daarvoor? Ja, ik vind, dat wij er wel, ik vind dat wij er wel goed voor staan. Maar net als in elk dorp of elke stad moeten we ook wel zeggen... Weet je, je moet die jonge een beetje de ruimte geven. En dan gaat het wel eens wat kapot. En dat vind ik ook niet leuk. Weet je. En er is ook wel slottigheid en dat vind ik ook niet leuk. Maar we moeten wel die jongelui de ruimte geven om zich een beetje te ontwikkelen. En je moet je voorstellen, die, die jonge lui hebben dus twee jaar... hebben die dus eigenlijk gewoon klem en knel gezeten... met hun hormonen, met hun ontwikkeling. Ze konden eigenlijk nergens, alleen, alleen maar digitaal. Dus moet je nagaan wat dat eigenlijk voor een impact heeft. Geeft dat dan later een, een, een soort explosie van vrijheid? Nou, ik heb wel... Dat ik rare dingen kan gaan doen? Nou, ik hoorde op een gegeven moment wel zo'n eigenaar van zijn discotheek zeggen. Die zei van nou, wat hier toch allemaal gebeurt? wanneer weer weer open was? Hij zei, wat is dit? Ze zei van van god los, zei hij. hij moest echt dan weer wennen. Dat ja, moest echt wennen. Zei hij. Dus we toch een soort van, ja. we zijn er weer. Ja, we zijn er weer. Ja. Kijk, en, en even om over die kwetsbare groepen door te gaan. Kijk, voor die ouderen mochten we ook van alles doen. We hadden op een gegeven moment de tafels aangepast... bij ons binnen in de locaties. We hadden automatisch een beetje op anderhalf gegeven. En die schermen hadden we. En we hadden, ik had een stok laten maken. En dat deden we dan een beetje gekscherend. En nou, op een gegeven moment zaten ze we toch wel een beetje bij mijn kamer. Mm -hmm. we hebben echt heel erg geventileerd. Als ze zeiden, Remco, wees toch eigenlijk koud? Ik zei, ja, we moeten ventileren, weet je. We moeten een beetje doorstroom hebben. Dus ik vind ook dat we, dat we hè, in die 2,5 jaar... Hè, echt in die coronatijd, dat we echt heel veel... dat die mensen echt, hè, die medewerkers van Pluspunt... en die vrijwilligers van Pluspunt... daar wel heel bevlogen in waren om toch al die activiteiten aan te kunnen blijven bieden. Die uh, activiteiten en vrijwilligers... Hè? Uh, jullie hebben er een heleboel, stuk of 70 geloof ik? Nee, veel meer. Nog meer? Bijna 200. 200 vrijwilligers? Ja. De, de vrijwilligers zijn echt de backbone van Pluspunt. En er zijn heel veel zichtbare vrijwilligers. Barendiensten en... Uh... De Bali Plus dienst en, en de boodschappendienst. Mm. En, en misschien en de, de belbuschauffeur. Die, nou, die, die zit voorin. Die zit voorin. <laughs> en je ziet die belbus rijden. Hè? Een gele bus. Die zie je door het dorp rijden. Hè? Die staat bij de Bordalen. Die staat overal. Maar je hebt dus ook heel veel vrijwilligers achter de schermen. Ook gewoon een beetje een staf. Hè? Bij, de, bij de website. En bij de rapportjes. Maar ook, ook die dus uh, gewoon bij mensen thuis. Naar mensen thuis gaan. Even een uurtje praten. Even een uurtje kletsen. Uh, belastingen doen. Belastingvrijwilligers hebben er heel veel van. Er dus zijn heel veel... Uh, vrijwilligers, en daarom ik hoopte ook dat je hierover zou beginnen, want vrijwilligers zijn uh, altijd tekort. Ja, dus, dus ook als mensen dit horen en zeggen: Van hé, hey, zou Pluspunt wat voor mij kunnen bieden als vrijwilliger? zeg ja. We hebben voor, eigenlijk voor iedereen hebben we eigenlijk wat, wat te wat. doen. Eigenlijk hebben we voor iedereen wel wat te doen. We hebben twee ontzettend leuke uh, vrijwilligerscoördinatoren. Daar heb je dan een intake mee, die doen een gesprek met je. Die vragen: Waar heb je nou behoefte aan? Waar zit je motivatie? Wat zou je leuk vinden? Hoe vaak kan je? Wil je ingeroosterd worden of wil je juist, uh, wil je juist op oproepbasis uh, bij ons komen? Eigenlijk is alles wel mogelijk. En eigenlijk hebben we voor iedereen wel wat. Is het ook een beetje, uh, ik wil graag in het centrum wat doen... en ik wil graag in noord wat doen... Uh, nou, je, je merkt wel dat je, dat, je wat, dat je wijken hebt, denk ik. Hè? Dat centrum is best wel... Er zitten ook wat andere problematieken, denk ik. Misschien dat het daardoor komt. Hè? Centrum is natuurlijk wat er wonen wat meer wat oudere mensen. Noord is toch wat meer... Ja, toch één oudere problematiek. Noord is het dorp van Zandvoort. Noord is het dorp van Zandvoort. Ja, en dan Nieuw-Noord heb je dan ook nog. Hè? En je ziet daar wel... Ja, je ziet niet dat mensen... Uh, er, je ziet niet echt dat mensen ergens anders iets voor willen doen. Dat ze zeggen, ja, ik doe alleen het centrum of ik doe alleen dat... Maar mensen vinden het ook wel lekker om het in hun eigen buurtje te doen. En dat snap ja. natuurlijk wel. Dat nou, we natuurlijk ook in de blauwe tram dingen doen. He? En dat we zitten nu ook bij de kostverloren. Huis kostverloren zitten we op zondag. Er wordt er gekookt. En dan komen de bewoners. Maar er komen ook meer mensen die daaromheen wonen. Nou, kijken we kijken natuurlijk naar het paviljoen. He? Wat in aanbouw is. He? Van Kennemaart. Nou, dat doet de Lindeboom. Er zijn veel gesprekken van. Ja, wat kunnen we daar nou samen doen met elkaar? He? Dus niet alleen voor, voor het huis zelf. Maar ook voor de mensen die daaromheen wonen. Ik heb jou uh, uh, vorige week gesproken. Dat zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen. Ja, ja. En toen had je het erover... Over, over ja. samenwerken heb ik het dan ja. heel even ja. over. Uh, ja. Die wil koekjes bakken. Ja. En die wil ook koekjes bakken. Ja. Waarom doen jullie dat niet samen? Ja, heel Is leuk. dat een beetje waar je naartoe wil dan? Ja, daar willen we ook naartoe. En je zei natuurlijk net ook in je, in je, in je lieren van Remco... die komt praten over die nieuwe aanpak. Hè, de nieuwe werkwijze. Da, da, daar kom ik zeker nog op. Ja, oh, heel goed. <laughs> ja, goed, dan, ik, dan geef ik gewoon een antwoord. Ja, daar willen we naartoe. Ja. Uh, nieuwe aanpak. Ja. Ik was uh, vorige week... en toen hebben we elkaar even gesproken ja. bij jullie... en ik wilde naar uh, het kantoor van de directeur. Ja. En toen werd ik gelijk weer teruggestuurd. Nee, die zit nu weer daar. Want, ja, uh, uh, weer ja, maar daar. dat is uh, dat wijkteam. Ja, ja die zit nu, weer daar. zit nu weer daar. Wat is er aan de hand in Pluspunt? Nou, wat, Ik denk nou, wat er aan de hand is in Pluspunt... dat wij uh, vorig jaar de aanbesteding hebben gehad... van Gewoon in de Wijk. En dat wij dus het wijkteam... Hè, wat eerst van de gemeente was... valt nu rechtstreeks onder Pluspunt. Dus Pluspunt heeft eigenlijk vanaf 1 januari drie teams. We hebben een team Welzijn... We hebben een team wijkteam en we hebben een team jongerenwerk. Nou, en die drie teams, en dan met name natuurlijk welzijn en wijkteam... daarvan is de bedoeling dat die natuurlijk heel intensief gaan samenwerken. En we toen ook gezegd hebben in ons plan van aanpak richting de gemeente... kijk, mensen die rechtstreeks contact hebben met zandvoorders... die moeten eigenlijk ook op een bepaalde manier zichtbaar zijn in ons pand. Die moet je makkelijk kunnen vinden. Nou, als je ons pand een beetje kent in Noord, hè, waar we het nu dan over hebben... dan heb je eigenlijk in het midden van het pand zitten een paar van die zware klapdeuren. Dat hebben we gezegd, weet je, alles wat eigenlijk front office is... Dat moet eigenlijk voor de uren zitten. Dus we hebben gezegd: we willen het wijkteam graag naar voren halen. Nou, dat, zijn, dat, is, dat, is, een, dat is een heel mooi team in opbouw. En daarvan hebben we ook gezegd: als je dus heel intensief met welzijn wilt samenwerken, ja, dan zullen we flexplekken moeten hebben. Want dan zullen mensen moeten zeggen: van nou, ik ga eens even daar zitten, of ik ga eens even daar zitten. En dan zeg ik: moet je horen, geld voor de directeur net zo goed. Dus de ene keer zit ik daar. Die hebben ze helemaal weggestopt. Wie? De directeur, de directeur. De directeur zat gisteren in de ontvangzaal. <lacht> ik zat gisteren in de ontvangzaal. Want we hadden sollicitatiegesprek. Ik dacht: weet je wat ik doe? Ik neem mijn laptopje mee. En ik ga links in het hoekje zitten. Ik ga lekker zichtbaar zijn. En ik ga even lekker een beetje werken. <laughs> en ik zag al die dames binnenkomen. En die dan een beetje zo zaten de wiebelen op een stoel. En die werden opgehaald. En die deden hun gesprek. En ik dacht, ik zit gewoon lekker in de centrale hal. dat is ook een prima plek. Ja, prima. Ja, dus Flexplex. Je... Flex... Ik, ik zei het laatst. Toen, toen we de nieuwe koffieapparaten die we nu in Noord hebben. Hè, want we zijn bezig met het concept van het warme buurthuis. Dat je bij ons een kan krijgen. En een lekker kopje koffie echt uit een bonenmachine. Op dinsdagmorgen zal het nu ook op Facebook staan... Bieden we een gratis kopje soep aan voor de mensen die naar de markt komen. Die zeg, ik vind het leuk, wil even een kopje soep eten bij je. Pluspunten in Noord wordt geregeld door vrijwilligers. En uh, toen was de burgemeester er ook. Ik zei, nou, ik vind het wel leuk om even die koffieapparaat in te wijden. En toen zat ik ook daar. En toen zei ik ook tegen de burgers: ik heb toch eigenlijk wat het, het mooiste kantoor van Zandvoort. Zie nou hoe ik zit. Hier. Al die mensen zitten hier lekker om mij heen. En die zijn bezig. En die drinken een kopje koffie. Nou, enzovoort. Ja, dan uh, wil ik toch even terug naar uh, uh, welzijn en, en uh, ja, wijkteam. wijkteam. Ja. Wat is het verschil van die twee? Uh, nou, wat je vooral in welzijn, welzijn en wijkteam. Ja. Kijk, wat je, veel, wat, je veel in, in wat je in welzijn doet, welzijn bied je eigenlijk groepsgerichte activiteiten aan. He, dat is, dat is uh, uh, met elkaar schilderen. Dat is een verhalenmiddag he, of waar Linda net voor was. Weet je? Hm. Dat zijn allemaal groepsgerichte activiteiten. In het wijkteam komen mensen veel met individuele ondersteuningsvragen. Nou, vaak merk je bij een individuele ondersteuningsvraag... dat meerdere mensen die diezelfde ondersteuningsvraag hebben. Als het bijvoorbeeld om inkomen gaat. Of om een formulier. Weet je, of dat soort zaken. Mm -hmm. En wat we bedacht hebben met elkaar... en dat doen, ze, doen wij niet alleen, maar doen ze ook aan halen. We gezegd, moet je horen, dat zou je meer kunnen collectificeren. Dus mensen die dezelfde ondersteuningsvraag hebben... op een gegeven moment die mensen aan elkaar koppelen... en, en bekijken met die mensen. En dat enthousiasmeren, en dat aanjagen... en dat bewaken en helpen. Om te zeggen, van, misschien kunnen jullie ook met elkaar daar tot oplossingen komen, door jullie elkaar te helpen. Mm -hmm. en dat was natuurlijk op die nieuwjaarsbijeenkomst de afgelopen maandag. Er waren natuurlijk drie sprekers, niet alleen Marieke, maar ook die andere twee. Ja, weet je, als ik daar aan terugdenk, dan zeggen ze ook van... ja, doe eens lief. Kijk eens naar elkaar om. Hè? Als je een prakje over hebt, breekt het naar je buurman. Nou, eigenlijk die gedachte zit eigenlijk ook in wat wij doen... zeg maar, met het wijkteam en met welzijn. Dat de mensen die van een individuele ondersteuningsvraag komen bij het wijkteam waarbij ze dan ook nog eens uh, gesproken en benaderd worden... vanuit die positieve gezondheid, waar we het al eerder over hmm. gehad hebben... en dat ze eigenlijk dan in welzijn mee gaan doen aan collectieve activiteit. Dus bijvoorbeeld, uh, je zit thuis en je hebt iemand nodig... die jou helpt in je steunkhousen... maar je vindt het wel heel gezellig dat er iemand komt. Want je zegt, ah, neem nog een bakje, neem ja. nog een bakje. Die persoon die dat doet, neemt dat mee terug naar het wijkteam. Zegt, moet je horen, ik heb hier misschien toch iemand die toch wel eenzaam is. En dan gaat er dus iemand anders mee en die gaat met die persoon praten van... nou. U vindt het supergezellig dat er iemand komt. U moet even helpen met die steunkous of met iets anders. Maar zouden we niet gewoon eens een keer opgehaald willen worden door de belbus? En bijvoorbeeld dinsdagmorgen een bakje koffie mee. Bij koffie kunnen ja. ja. Dus dat, dan moet je dat, dat soort... Het, is, het ligt eigenlijk, als ik het zo vertel, denk je, het is simpel voor horen eigenlijk. Nou, het lijkt mij niet simpel. Nee, maar dit is de essentie. Qua ja. idee bedoel ik, hè. Maar dit is, dit is wat we graag willen gaan doen. Ik, ik, ik zie hem, ja. uh, maar het lijkt mij niet simpel... want degene die dat constateert moet dat wel weer uh, dus die, uh, overbrengen. Precies, dus die worden getraind in die positieve gezondheid... dat ze dat, ze dat goed kunnen signaleren. Ze kunnen dat nu al. Ja, ja. Wat je nu dus ziet, en dat, is dus, en dat is dus wat we nog niet benoemd hebben... die mensen die dat, doen, in, die dat nu dus doen, die zien dat al. Maar dat zijn ook professionals. Die zien natuurlijk wel dat ze vastgehouden worden. Alleen nu moeten ze het nog kwijt dan. Nee, maar ze konden het nooit kwijt. Oh. Want dat is dat een schot. En niet een dik schot... En vaak, vaak soms zat er ook geen schot. Omdat je natuurlijk misschien iemand kende wel welzijn. Maar nu zit het gewoon in het systeem. Dus dat je zegt, het systeem heeft het schot eruit getrokken. Dus je, je kan zomaar in je team terugkomen als iemand zo'n vraag heeft. Je kan het zomaar kwijt. Omdat het wordt gewoon wekelijks besproken. Dus het dus is eigenlijk een wekelijks uh, gesprek met de teams. Ja, en dat noem je een beetje kousiëntiek bespreking. Wat heb jij nou meegemaakt? Wat ja. heb jij nou meegemaakt? En dan komt zo iemand aan bod. En nu, omdat welzijn er zo aan gekoppeld is... Doordat, doordat we kunnen collectiviseren, is het super makkelijk. Is het eigenlijk raar om het niet te doen. Terwijl je voorheen dacht, ja, waar moet ik dan heen? Ik heb met, ik heb met, met de wijkverpleegkundige van Kennen gesproken. En ze is mm -hmm. kom eens vertellen, nou, er waren er twintig. En die zeiden ook, wat fantastisch, dat we dus nu eigenlijk gewoon automatisch... met wat, wat we al langer zien, dat we daar nu gewoon mee ergens naartoe kunnen. Dat loopt. Dat gaat nu lopen, we zijn 1 januari begonnen. 1 januari begonnen. Ja. Het is kort, maar zie je al wat? Nou, ik zie nu de mensenlanden. Die, dus bijvoorbeeld van Ken en Hart, Die zijn deze week gestart. Dus dat is, dat is, dat is wat er nu zichtbaar is. Er zit ook een, een kwartiermaker op. Die hebben we ingehuurd. Die zei: Je moet al die werkprocessen inslijpen. Maar je moet ook niet vergeten, als je natuurlijk vanuit. Kijk, dat team heeft vijf jaar gedraaid. Het wijk ja, ja. van de, de gemeente. En echt met, echt met succes. Dus wij willen, dat, wij willen dat doorzetten met die positieve gezondheid. En nog meer die koppeling maken met welzijn dan het geval was. Kijk, je hebt ook wel, ja, ik moet altijd een beetje lelijke dingen overzetten van systemen. ICT, hoe zit het nou precies met die contract? Hoe zit het nou precies met die budgetten? Nou, die fase, die zijn we, daar komen we eigenlijk nu een beetje uit. En nu daar we... is de directeur voor. Daar is de directeur voor, precies. Die moet dat allemaal onderhanden. Maar goed, dat is niet alleen. Maar goed, dat, daar komen we nu uit. En nu gaan we bouwen aan dat team. Wat ik je zei ook, gisteren hadden we sollicitatiegesprekken. Van mensen die, waarvan we zeggen, joh, we hebben de vacatures. We gaan, gaan mensen aannemen. En nu gaan we dat proces in die werk. Nu gaan we die kanteling, om gewoon dat woord eens te noemen. Nu gaan we die kanteling inzetten. Je hebt het over sollicitatiegesprekken. Uh, het wijkteam, dat zijn denk ik sowieso professionals. Absoluut. Maar, het... ja, ja. Hoe zit het bij, bij, bij welzijn dan? Want als uh, een, een, iemand constateert iets. Ja. Um, die gaat daarmee naar het wijkteam bijvoorbeeld. Ah, die ziet er een, echt, een, echt een individuele ondersteuningsvraag. Ja, ja. maar als het dan uh, uh, toch iets verder gaat dan uh, uh, bijvoorbeeld die steunkaus en dat praatje. Ja. Ja. Komt dat in het gesprek terecht. Ja. Zijn dat, zijn, zitten daar ook professionals ja. in, in die welzijn? Ja, want, ja. er zijn uh, ook de professionals van welzijn die dat doen. Wat je net ook ja. vertelde, welzijn is, is, is een hele groep vrijwilligers. Ja, maar maar voor een... dit soort dingen heb je dan wel uh, kijk, professionals. Het is natuurlijk een harde kern van beroepskrachten. Die met die eigenlijk, kijk, ik zeg altijd, hè, als ik een praatje hou voor die vrijwilligers... jullie zijn de backbone. En dat is ook echt wat ik meen. Maar die beroepskrachten zijn natuurlijk daarin onmisbaar. Hè. Want die hebben natuurlijk, hè, zoals die begeleiders van die vrijwilligers... Uh, de beroepskrachten die de hbo, uh, die, die HBO uh, opgeleid en afgestudeerd zijn... die zeggen, ik weet een beetje hoe je dat aan moet pakken. Dus die beroepskrachten hebben daar wel een hele zware stemmen. Maar ze doen het wel met de vrijwilligers. En dat vind ik ook wel mooi om het bruggetje te maken. Kijk, je hebt wel verschillende soorten beroepskrachten. Je hebt natuurlijk mensen die het op school hebben geleerd. En die zeggen, ik ga in de zorg weer. Hmm. Maar je hebt ook wel mensen die het soms door uh, ja, ervaring hebben geleerd. Dat kan natuurlijk ook, hè? hè? Dat zie je natuurlijk vaak, hè? Mensen die uh, nou, misschien die verslaafd zijn geweest... Die zeggen van ja, ik heb die ervaring en ik wil graag andere mensen helpen. Kijk, en als je dan uh, uh, uh, in, jouw, in jouw verder leven papieren haalt... Hè, want zeggen, je moet wel iets van een opleiding daarbij natuurlijk hebben... hebben wij daar natuurlijk wel plek voor. Ja, ja. En dan doe je het ook met ervaringswerkers, ervaringsdeskundigen... en natuurlijk met beroepskrachten. Heb je een aantal groepen met uh, ervaringsdeskundigen? Ja, we hebben een paar verslaafde groepen... en die worden door ervaringsdeskundigen worden die geleid. Ja, dus natuurlijk altijd de loopt beroep... dat? Ja, dat loopt, dat loopt ja. Ja, en er zit altijd een beroepskracht achter. Je moet voorstellen dat uit elk project een beroepskracht zit. Dus een beroepskracht heeft soms heel veel projecten. Hè, bijvoorbeeld Helle Wanders, hè, een bekende naam natuurlijk. Sandford, heel de... bekende, heel naam. bekende naam. Hele bekende naam. En Esther Madera, hele bekende naam. Die hebben dus heel veel projecten... waar ze eigenlijk eindverantwoordelijk van zijn... maar zij die projecten doen met vrijwilligers. Dus er, er is een project... Ja. Zij zetten dat uit bij vrijwilligers. Ja, zij werven dan via die coördinaten, via die begeleide vrijwilligers. Zeggen, heb je daar een vrijwilliger voor? Als ze hem zelf niet hebben. Dat is een model. Die wordt erbij gezocht. Die wordt erbij gezocht. En dan gaat de perk draaien. Dat is best wel ingewikkeld. Ja, ja, maar dat is denk ik wel een goede manier. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja, kijk. <laughs> ja, um. nou, maar het kan ook andersom, ben, hè? Het kan ook zijn, hè, en daar gaan we natuurlijk meer naartoe dat bewoners zichzelf melden. Maar dat is natuurlijk helemaal wat je wil. Dat bewoners zeggen, ja, ik wil graag een bankje, of ik wil graag, uh, ik wil graag uh, iets met mijn voortuin. Het kan ook fysiek zijn, hè? Van de leefbaarheid van de buurt. Ja. En dat ze naar ons komen, hebben we één keer de maand hebben een soort clean-up. Dat we, dat we in Noord uh, de een beetje door die wijk heen gaat. dat is voortgekomen de Burendag. Initiatief. En dan hebben die mensen dat volgehouden. Nou, en dan zit er toch een beroepskracht achter. Dus af en toe monitort dat, maar af en toe ook niet. En dan af en toe gaan, gaan ze gewoon lekker de gang. Ja, dus ik kwam een keer in beneden het werk ook. te toen dus denken toen doen al nou die harken hier. Oh. Dan ik denk, ja, nou, dat staat dan bij ons. En dat vind ik ook dan een hele mooie plek. Maar dat gaat dan, dus, je kun, je moet, dus het werkt twee kanten op. En dan is de, kom je eigenlijk op het vraag gestuurd. Het is niet zo, Ben, dat wij met elkaar als beroepskracht en eens een beetje lopen te bedenken, waar zou men nou behoefte aan hebben? Zo werkt dat niet. Je gaat echt, op basis van gesprekken... en dan kom ik weer bij die positieve gezondheid... waar, moet je, waar zit nou precies de vraag? En waar zit ook precies de motivatie om wat met die vraag te doen? Ik vond dat wel mooi. Ja. En dan ga ik terug naar het jeugdwerk. Ja. Um, we hebben ook met Mariek gesproken. Ja. En die zegt ook, uh, vroeger kwam de jongerenwerker binnen en die riep, we gaan schilderen. Exact. Of we ja. gaan poffertjes pakken. Of we gaan graffiti doen, vinden ze leuk ja. En dan ja. zaten de jongeren uit ja. de bank, zaten me raar aan te ja. kijken. En dan ja. doen we nu andersom. Doen nu andersom. Jo, wat willen jullie nou eigenlijk? Precies. Doen we met heel pluspunt. Ja, heel pluspunt? Ja, doen we, ja. Soms zeg je het wel eens een beetje voor. Kijk, mijn vader zei vroeger ook wel eens dat ik ergens heen moest waar ik geen zin in had. En dan kwam ik terug was het toch leuk. <laughs> <laughs> dus soms doen maar, we dat ook. Daar dus is natuurlijk wel een hele onmenslag. Ja, dat is, ja. is een ontslag. Maar je merkt gewoon dat daar uh, behoefte aan is. En je merkt, uh, ja, je, en je merkt dat het dus eigenlijk een goede manier is. En waarom? Omdat namelijk als je het zo doet, zit daar dus ook de motivatie. Kijk, als mensen een beetje op die bank hangen. Die jonge lui van ja, we gaan hebben ja, een gezin de, om te... Nee, er zit daar dus niet. Die maar er is dan wel motivatie voor. En als het bijvoorbeeld over die jongeren gaat... was er motivatie voor die rapstudio. Toen hebben we ook gezegd, moet je hem zelf bouwen. Wij faciliteren. Jullie willen hem hebben, moet je zou je hem zelf moeten bouwen? Ja, hebben ze zichzelf getekend. Ze hebben zelf geklust. Uiteindelijk was het natuurlijk, ja, de finishing torch is dan toch... moest ja. toch helpen. Dus op een gegeven moment had ik een eigen mannetje nog ergens hier. en Die zei, joh, kom nou. Ik zei, maak jij het nou even af? Maar zo, dat is dan de manier hoe dat moet werken. Want als die motivatie er is, dan blijft het ook lopen. Net als met die clean-up. Daar zit die motivatie zitten. Ja. Snap je? zijn er um, ja. Ja, ik, ik, ik zit er net zo voor te stellen ja. zijn er projecten waar ouderen zeggen van nou dat wil ik gewoon uh, doen en dat eten en zo zijn natuurlijk allemaal vaste projecten die heel welkom zijn ja. maar uh, andere projecten als, ja, dat als... zingen waar ik was, nee, ik was, ik was, het was wel druk onderweg dus ik konden mijn voorganger hier niet horen die je voor interview maar dat zingen waar is behoefte aan dat vinden mensen dus leuk die verhalenmiddag is ook wel echt uit die ouderen naar voren komen. Ze vinden we leuk. Lekker een beetje over zandvoort kletsen hoe het vroeger was. En ken je die familie nog? En ken je die familie ja, ja. nog. En... Maar dat komt dus echt bij, bij, ja. bij uh, ja. uh, mensen die pluspunt binnenlopen zeggen ja. joh, laten we ook eens een keer gaan ja. zingen met elkaar. Ja, of dat wij, en, en dat moet ik een beetje met aanreiken. We kijken natuurlijk niet alleen naar zandvoort, we kijken natuurlijk om ons heen wat er gebeurt. Stel dat ze in Haarlem iets toen ik van hé, het is interessant. Of misschien in een heemstede... zeg van hé, hey, daar hebben ze een of ander project op gezet. En dan gaan we dat eens dus neerleggen. Dat is leuk want, voor Zandvoort. Hey, zou dat ook wat voor Zandvoort zijn? En wat we dan altijd doen, heb ik van Natalie geleerd: Zandvoortse saus heen. <lacht> ja, die zit er ook al heel lang. hè? Ja, die zit er al heel lang. Ja, ik ben, uh, ik ben, heel, uh, ik ben heel, uh, heel erg op haar gesteld. Ja. Ja. Dus ze hey, dus zegt altijd, Rab, ik wel de Zandvoortse saus heen. Want dan weet je gewoon, dan is het meer van jezelf, meer eigen. Want het is gewoon een ontzettend leuk, eigen dorp. En dan weet je, dan kom ik toch weer, ook weer even bij die positieve gezondheid. Denk, ga het drie keer noemen op verschillende plekken. Maar je zit dan namelijk daar waar de motivatie zit. En als ergens de motivatie ergens zit, en dan gaat het niet alleen als je een hele zware ondersteuningsvraag hebt, maar ook als je meedoet aan een leuke activiteit, dan ga je ook als het een beetje shit weer is zoals nu, weet je wel. Dan zeg je toch, ik ga er toch heen. Ja, de, de, ja. dan is de motivatie er om iets te doen. Juist, ah, dan dat komt dat ook uit, jezelf. uit jezelf. Ja, positieve uh, gezondheid, ja. uh, daar hebben we het al een keer over gehad. Ja. Uh, het, het, het jouw-mijn verhaal is, is, komt daar volgens mij ook een ja, beetje naartoe. Ja, ja. Eigenlijk een beetje uh, de lifestyle van Pluspunt aan het worden. Ja, absoluut. En eigenlijk, eigenlijk proberen we het ook de lifestyle van Zandvoort te laten worden. Dus onze partners, hè, we hadden die netwerkdag in juni. hebben het ook alleen over positieve gezondheid gehad. Uh, we proberen het ook te zeggen dat het, dat het helemaal in, in Zandvoort eigenlijk landt. En dat je dus elke keer kijkt waar zit nou die motivatie. En wat, hè, en wat dat betekent als je het nou op die motivatie hebt, dan gebruik ik een ander woord, dan, heb je, dan pak je dezelfde dus regie. Mm -hmm. Ook als je een zware ondersteuningsvraag hebt, heb je toch de regie over je eigen leven. En dat is toch wel wat mensen willen eigenlijk? Willen mensen. Ja. ja dat willen mensen. Hè. Ik heb ook in de zorg gewerkt, hè, in, de in de in de zorg. Ze willen allemaal een eigen voordeur. Wat ze willen, weet je wel? Ja. eigen voordeur. Ik, ik bedoel maar, soms is het voor ons misschien dat we denken, nou, je merkt, want dat is wat ze wilden. Daar wilden ze naartoe werken, toch op een bepaalde manier zelfstandig wonen. Nou, dat zie je nu met de ouderen. Ouderen willen heel graag langer thuis wonen. Nou goed, dat zie je ook in de krant. Valgevaar met ouderen is echt een groot probleem. Ja. Dus daar bieden we dan cursussen voor aan. Ja, en dan zeggen we wel van ja, weet je, als u langer thuis wil blijven wonen. Ja, maar ik val nooit. Ja. Kijk, dan komt het mijn mijn onderzoek. Ja. En dan komt we het cijfers. He? Nou, dat kan er wel zijn. He? En dat begrijpen we wel, want u ziet er fit uit. Maar kijk, als we naar onderzoeken kijken, dan komt dat dus heel veel voor. En als u op oudere leeftijd wat breekt, is dat gewoon een probleem een heup of dit of dat, ja ja ja ja, dus dan doe je het een beetje op dat andere komt... argumentatie en dan komt die motivatie. Je moet, wel, je moet hem wel brengen dan. Nee, je moet dat. Ja, dat noemen ze dan motiverende gespreksvoering, hè? zal <laughs> ik <dat> maar zeggen. <laughs> Soms moet er misschien een beetje. Ik zal niet zeggen dwingend, maar dan zeg je van, het is gewoon verstandig om te doen, maar dan moet je het ook op zo'n manier aanbieden dat het aanspreekt. We hebben een heleboel besproken over. Uh, ja, nou, <laughs> ja, ik vind Ik vind het sowieso interessant ja. om uh, ja. de grote en de breedte... De bandbreedte van pluspunten bespreken. Ja, uh, je haalt ja. het zelf al aan. Ja. Nu zit het wijkteam, het welzijnteam en de jongerenzorg uh, uh, bij elkaar. Ja. Uh, ik zag ook een hoekje LHBTI ineens verschijnen. Ja. Dat, dat hoort er dan ook bij. Mee. Zo ja. breidt het maar Zoals, uit en uit. Ja. Ja. Ja. En, de en de directeur krijgt het drukker en drukker. <laughs> Even druk. <laughs> Remco, Remco, we hebben ja. een boel besproken. Ja. Dank. Ja, graag gedaan. Uh, ik, ik weet nu waar je zit, dus als ik koffie ja. wil drinken, ja. kan ik gewoon doorlopen. Precies, ik zit bij het koffieapparaat in de buurt. Ja, oké. Dank Ben. Dank je wel. Dank. Cause this is the end of the rainbow Where no one can be too sad No I don't wanna leave But I must keep moving ahead Cause my life belongs to the other side Behind the great ocean's waves Bye bye Hollywood Hills I'm Wherever I go, I'm gonna come back To walk these streets again Bye-bye, Hollywood Hills forever You're still the oxygen I breathe I see your face when I close my eyes to torture The night is gonna be the loneliest De laatste gedeelte van Goedemorgen Zandvoort... gaan wij praten met Willem Strooman over classic concerts. Um, hij zegt, je mag met mij praten. Nou, dat <laughs> <laughs> uh, ik heb het verhaaltje meestal wel klaar. He? Gezien het programma heb je het verhaal wel klaar... maar dan wil ik toch even terug. Want ik zag ja. uh, een foto in de krant van de vorige bestuursleden. Daar hebben we ja. nu uh, echt officieel afscheid van genomen. Ja, dat is uh, met het laatste concert dat hier in de uh, Agatha-kerk was zijn zij voor het laatst bij betrokken geweest. Nu blijven zij welkom, en we hopen ook dat ze komen... op al onze maandelijkse vergaderingen. En zij hebben er nog steeds geweldige ideeën en ondersteuning. Dus daar zijn we ontzettend blij mee. En zij hebben het twintig jaar gedaan. En geleidelijk aan vorig jaar zeiden ze... ja, moeten we gaan stoppen? Want het wordt ons zo zwaar en te veel, want het is een hoop werk. Mm -hmm. En toen zeiden ze, als we nou eens kijken of we andere bestuur kunnen... Vinden. En toen zijn we bij een aantal mensen bijgekomen. En een, een ervan ben ik dan toevallig. En uh, dan hebben ze eerst gezegd... wij gaan jullie vertellen... <coughs> hoe wij dit het afgelopen 20 jaar gedaan hebben. En na ons, doe het op je eigen manier. Maar in ieder geval, wij geven jullie even mee... Dat zijn de kanalen waarop je mensen kunt bereiken. Als je subsidie wilt, moet je dat daar vragen. En als je daar, moet je die doen en moet je dat doen. Dus die dingen die wisten zij, die hoefden wij dus niet uit te vinden. En daar zijn wij ze dus heel erg dankbaar voor. Je bent zelf muzikus. Ja. Um, hoe, hoe ben jij dan bij hun in contact gekomen? Want je zit natuurlijk ook in die kerk. Ja. Je vindt ook de klassieke ja. concert in die kerk. Ja. Nou, kon, ja. kon je de mensen al? Nee, ik kende niemand. Ik kende wel Peter en uh, hoe heet ze van Toos van Toos, maar het oude bestuur. Die kende ik wel. Alleen, ja, in de weekenden. Dat is morgen dus ook. Ik moet werken, dus ik ben er mezelf <coughs> niet helemaal bij morgen. Maar we zijn met vier, zijn met vier uh, leden. Ja, dus zij doen alle dingen en ja, ik kan op de achtergrond een aantal dingen doen, zoals dit bijvoorbeeld. En ja, ik ben muzikus. Ik heb twee petten op mijn kop. Ik mm -hmm. ben organist van de dorpskerk. En ik ben bestuurslid van Classic Concert. Dus morgen moet je eerst spelen? Morgenochtend ga ik eerst in de dorpskerk spelen. En dan blijf ik daar even koffie drinken. En tegen die tijd komen de mensen van het concert komen binnen. Het organiseren. Het hele heemsteeds Ville Orkest komt. Dus het wordt nog een gigantisch gesjouw met een podium bouwen. Hoe, hoeveel mensen zijn dat wel niet? Het zijn er 50. <laughs> ja, het, het is... En die passen in die kerkruimte. Dat is oh. ook nog... Dus voor aan de, de preekstoel. Je moet het aan de voorkant doen. Ja. Uh, moet dan uh, uh, uh, het, het altaar voor, weg? Nee, voor de preekstoel. Nou, we hebben in de protestante kerk geen altaar. Maar er staat wel een tafel. Ja. Dus een, een tafel aan het nou ja, liggen. dat is die tafel, en ja. ja. En, zo. en die gaat even opzij. Die is vrij gemakkelijk even opzij te schuiven. Dan ontstaat er dus een grote ruimte in het centrum van het, van het gebouw mm -hmm. voor de preekstoel. En daar wordt dus dan het, uh, dat orkest uh, geplaatst, zeg maar. Ja, je zegt 50 man. Ja. Dat zijn ook 50 instrumenten. Plus 50 instrumenten. Variërend van tot Piccolo. Dus bro, ja. er zijn instrumenten die wat makkelijker meegaan. En er zijn instrumenten waar twee man voor nodig zijn om het binnen te sjouwen. Okay. Piano hoeft niet, want die staat, die staat al. er al. Maar die wordt morgen niet gebruikt. Nou, oh, die kan niet aan de kant? Ja, die gaat aan de kant. Dus dat, uh... Nog meer ruimte? Nog meer ruimte. Dus wat dat betreft is het een elastieke gebouw. Ja, nou, um, het gebouw op zich... Ja. Uh, en dat weet je waarschijnlijk als organist zelf ook. Hij heeft best wel een goede akoestiek. heeft een goede akoestiek, zeker wel. Zeker, ja, ja, ja, ja. Dus... Uh... Sorry, ik ben ook, nog steeds een beetje verkouden. Ja, ik ook. Ik heb het al twee, <laughs> twee, twee maanden lopen ik al te zeuren. Zeg, met dit. Nou, dan, dan hoor je mij niet klagen. Daarom. Maar ja, bij zijn, we, zijn we dus inderdaad al aangekomen bij, uh, bij morgen. Bij morgen dus. Bij het Heemstees Philharmonisch Orkest. orkest, ja, onder uh, leiding van Dick Verhoef. En dat orkest bestaat ook al 50 jaar. Dat is, uh, dat is een amateurorkest, waarbij dus Dick, Dick Verhoef. dus dat orkest tot ongekende hoogte heeft weten. Op te, op te voeren met, uh, uh, met, met repetities en zo. Dus zij doen niet onder voor een professioneel orkest. Dat mag zeker gezegd worden. En als er nou één woord... <coughs> ja, zie je, daar gaat hij al. Daar gaat hij al Als er nou één woord voor morgen geldt... dan is het legendarisch. Er wordt morgen in Zandvoort geschiedenis geschreven. Legendarisch. Je maakt het wel spannend. Dat maakt het spannend. En dat heeft mee te maken met de programmering natuurlijk. Het is uh, morgen wordt uit, uitgevoerd het celloconcert van Edward Elger. En dat is een legendarisch stuk. Het is het topstuk voor alle cellisten. Het hebben allemaal hebben ze één grote wens ooit van hun leven... één keer dit concert te mogen spelen... En nou wordt dus uh, dit cello-concert van Elgar... altijd in één arm genoemd... met zijn Britse celliste Jacqueline Dupré. Ze heeft een Franse naam, maar mm. ze is echt Engels. Ja, Brit. Jacqueline Dupré was twintig jaar... toen zij voor het eerst dus dit stuk uitvoerde in Engeland. En dat is inderdaad een legendarische uitvoering geworden. De beste uitvoering van het stuk ooit. Zij is toen, daarna meteen getrouwd... met de dirigent Daniel Barenboim. Een snelle ja, beslissing. Dat was een hele beslissing. <laughs> maar toen was ze twintig. En toen werd ze vijfentwintig. En toen kreeg ze dus uitval van kracht in haar vingers. Oh. En dertig jaar was ze volledig verlamd. En vijfentwintig jaar was ze overleden. Dus dat, dat is. Dat een trieste, trieste, trieste korte carrière. Een hele trieste korte carrière. Maar nu komt dus Emma Nagelen. Dat is een Belgisch meisje. Die is zeventien. Helemaal geen twintig, die is zeventien. En die speelt hetzelfde stuk. En die speelt dus datzelfde celloconcert van Edward Elker. Dus ik heb hooggespannen verwachtingen. Zij ziet er net zo mooi uit als dat haar naam is... en ze ziet er net zo mooi uit als het hele concert klinkt. Dus ook al zou je daarom komen... is dat nog de moeite van het kijken? Is dat gewoon waard? Dat mag ik natuurlijk helemaal iets zeggen. Maar... Ik ga daar geen om mee. Nemen, maar. <laughs> maar zij is wel een getemde feks. Zodra zij de cello in haar handen neemt... dan speelt dan ze is gewoon... Ze, is ze ook de baas van het orkest. Absoluut. Helemaal waar. Dus ik heb daar hooggespannen verwachtingen van... En ik uh, ben heel benieuwd wat dat morgen gaat doen. Het andere stuk, ja, want het zijn allemaal grote stukken die uitgevoerd worden. Dus meestal heb je een programma van 10, 12 stukjes die gespeeld worden. We hebben dus morgen maar twee. We hebben dus dat cello-concert van Edward Elger. En we hebben dan de tweede symfonie van Tchaikovsky. En daar kun je ook een woord op plakken, of een naam eigenlijk. En... Uh, Even kijken of we het daar kunnen staan. Uh, het heet dus eigenlijk de kleine Russische uh, symfonie. En het heeft mee te maken met Oekraïne. Dus die uh, uh, Tchaikovsky die dus zich heeft laten inspireren... door volksmelodieën en dansen uit Oekraïne. En daar dus in 1871 daar een symfonie aan gewijd heeft... In een voor hem ook weer nieuwe stijl met experimenteren naar de, wat we later de late Romantiek zijn gaan noemen. Hmm. Hij is een beetje zelf de overgangsfiguur van de vroeg Romantiek naar de late Romantiek. En ga me niet vragen wat de verschillen daarvan zijn. Want dan zit ik hier... Dat mee. moet je horen. Ja, ook dat. Maar ik kan het je uitleggen. Maar dan zit ik hier dus nog een tijdje. En uh, later heeft hij dus in zijn comp composities daarna... heeft hij dat idee van, van volksmelodieën en dansen heeft hij losgelaten. En uh, hij heeft dus nog een aantal uh, opera's geschreven. En ja, het, het, het beruchte van, van Tchaikovsky natuurlijk... is dus dat hij door de overheid het is altijd later nog ontkend... maar door de overheid min of meer gedwongen is... tot zelfdoding... wegens vermedende homoseksualiteit. Dus ja, het is... Klopt, het is nooit... Uh, het is nooit bewezen. Nee, ja. Kijk, ik ben getrouwd met een man. Mijn man is overleden. Maar wij zeiden altijd vol overtuiging... Horus, ik ben gek op mijn man. Ik hou van hem. Maar ik ben geen homo. Ja, <laughs> ja maar wat, waar ben je dan? Ik zeg, dat weet ik ook niet. Maar nee. geen ben, homo. En mijn man zei dat ook altijd, vol overtuiging. Wij zijn geen homo, hè? Ik zeg helemaal niet. Denk erop. <laughs> dus ik bedoel, dat is met Tsiakowski natuurlijk ook. Ik ja. ga dat, dat woord niet noemen. <coughs> Het is wel zo, dat uh, zeker nog een keer bij dat cello-concert... Uh, die, die, die Edward Elger die is zijn laatste werk dat hij ooit gecomponeerd heeft. En dat geeft zeker een inkijkje aan zijn kijk op mm -hmm. zijn. Oké. Okay. Dus het is een vrij zwaar programma. Zwaar op de hand. En, uh, ja, en dan moet ik nog goed nieuws en slecht nieuws vertellen. Eén keer moet het gezegd worden. één keer moet het verteld worden. Vertel. Ik kreeg toch heel vaak commentaar. Zowel van de bezoekers, maar ook van de spelers. Ho, jullie rekenen maar 5 euro entree. Ja, dat kan ook eigenlijk niet meer. Dus ik moet het toch maar zeggen. Met ingang van morgen hebben we dus 10 euro entree. Dus... Mensen moeten hun zakgeld, hun spaargeld aanspreken. Maar de koffie is gratis. Kijk. Want vroeger moesten mensen dus euro's betalen voor koffie. Die zijn dus nu, koffie is nu inbegrepen, de thee. Ja, dan, Bij de... dan maken die zoveel meer uit. Wij moesten wel meegaan met de tijd. Want zo'n concert als wat morgen gaat plaatsvinden... daar kun je niet zeggen van geef me 5 euro. Nee. Dat, ja, je kunt het gewoon niet meer. Het is natuurlijk ook wel een beetje... Uh... Gewoon dat ook daar de prijzen stijgen. Ja, nou ja, ik heb het zelf met pianoles. Op welk moment moet je besluiten om tegen je leerlingen te zeggen. Het spijt me, maar ik uh, doe het niet meer voor dit bedrag. Er moet meer betaald worden. En wij hebben dat dus morgen ook. Goed. En, maar er staat dus zoveel tegenover aan concertmorgen. dat uh, als nodig is, zetten we extra treinen in. Oké, okay, dan is het goed. Willem, bedankt. Ja, oké. Okay. De kerk gaat weer open om 14.30. Ja. En het begint om 15.00. Ja, zo is het. dankjewel. Helemaal. En veel plezier morgen. Ja. We gaan gelijk afsluiten, want het is al uh, bijna weer tijd. En um, ik heb er nog wel een korte agenda. Uh, Pluspunt is bij, aangesloten bij Warme Kamers. En daar heeft uh, Remco het al over gehad. Dinsdags kan je een kopje soep komen halen tussen 12.00 en 13.00 uur. En elke dag is er gratis koffie of chocolademelk. Dan volgende week zaterdag, heel belangrijk. Het schoolbasketbaltoernooi in de Corver Sporthal. Ga kijken, ga het meebeleven. En je ziet een heerlijke wedstrijd. Dit was weer Goedemorgen Zandvoort van 14 januari. Thomas de Jong die heeft weer alle knoppen gedraaid voor de techniek. Jelmer Koper, bedankt voor de muziek. Hans Botman, bedankt voor de redactie. Mijn naam is Ben Zonneveld en tot volgende week. Prettig weekend.